De systemen hebben de aanvragen volgens het UWV zonder problemen kunnen verwerken. De houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is heropend. De dijk volde het niet meer aan de veiligheidseisen en is de afgelopen drie jaar versterkt, onder meer met een nieuwe kleinlaag. Ook is de dijk voorzien van oevers met schuin aflopende zandplaten die voor een groot deel onder water liggen. En daar kunnen planten opgroeien wat ook schelpdieren, insecten en watervogels aantrekt.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 De uitreiking van de Golden Globes, de tv- en filmprijzen van de buitenlandse pers in Hollywood, wordt uitgesteld tot 28 februari volgend jaar. Oorspronkelijk stond de uitreiking gepland voor 3 januari. Eerder besloot de organisatie van de Oscars al het evenement vanwege de coronapandemie met twee maanden uit te stellen, tot 25 april. Verder is de uitreiking van de Emmys, de jaarlijkse muziekprijzen, uitgesteld, net als die van de Tony Awards, de musicalprijzen. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder met minimaal 10 graden. Morgen veel zon en 23 tot 28 graden. De dagen daarna op veel plekken tropische temperaturen. In het weekend kan het wat ko ko koeler worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersopdate. Dit is Wijnandsmaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fieters.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. zon, zee. Zandvoort en zomerhit. <middel> steeds in of het uh, lijstje wat uh, gespeeld moet worden, maar daar is de band ook wel naar, moet ik uh, bij zeggen. Ik heb het over Black Operator. Deze band die al sinds de thuismaken sessies. Dat is al een hele lange tijd. Zitten ze er gewoon stevig vast in. Ze zijn er niet uit te rammen werkelijk. Maar goed, ik vind het ook gewoon een geweldige nummer. En hoe vaker ik hem hoor, des te beter ik hem ook gevind. Dat zijn van die teksten. Die gaan er bij mij wel in. Zeker met deze band waar ik een enorm zwak voor heb.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 Maar de dames uh, Bruinhof uh, resideren in Breda tegenwoordig. Hier is Leuna met Terrified.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 I've come to know it well here on the inside of my shell where the air is different than to.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 en uh, dit zeggende kan ik dit waarschijnlijk ook wel gaan gebruiken... in uh, het uh, ochtendprogramma tussen 10 en 12. Dus wellicht dat hij daar ook nog een keer uh, voorbij gaat komen. Het is bijna, bijna... en als ik het nu zeg, is het tien voor half tien. En dan is, heb ik het uh, mooi op de kop af uh, rondgebreden. Ga ik praten met uh, Robert Zwijgman van Rowan. Goedenavond. Goedenavond, hoi. Ja, want uh, dat gaat ook nog even een uh, tijdje terug. Ergens in 2011, 12, kan ik me nog een paar zondagmiddag herinneren, kwam jij nog eens een keer binnenzetten met uh, Jacqueline Neslo en met Leon Paul Palmen. En toen hadden jullie nog een echte studentengroepje Beestwaard genoemd, toch? Ja, dat, is, uh, dat klopt inderdaad. Ja. <laughs> inderdaad al weer een tijdje terug. Ja, ik denk, ik denk zo, zo waar al, denk ik, acht, uh, negen jaar terug. Denk ja. dat dat zo uh, lang wel, in, uh, zolang, uh, wel uh, gaat uh, duren. Maar goed, uh, je bent uh, ook wel wat uh, wijzer geworden. Want je bent wel muziek uh, blijven maken. Maar totaal niet wat uh, afgeleid is van Base wat je, Maar, Wat je toen wel hebt uh, gedaan. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Nee, Kijk... Um... Uh, sinds kijk uh, sinds het cool natuurlijk heel veel uh, verschillende dingen gedaan mm. en, uh, en op het conservatorium cool hebben je natuurlijk heel veel diverse projectjes projecten, projecten met, uh, met natuurlijk heel veel uh, collega-muzikanten zeg maar ja. en uh, en daarna ga je ook een beetje kijken van nou even waar waar ligt waar ligt mijn hart en ik ben me eigenlijk na het conservatorium cool ben ik me meer gaan richten op uh, produceren ook en uh, daar in gaan verdiepen. Ja. Uh, naast mijn gitaar uh, gebeuren en mijn songwijving gebeuren, zeg maar. Ja, ja. Uh, en, en eigenlijk is daaruit de, de, de samenwerking die uh, met VIP ook ontstaan is eigenlijk ook eigenlijk we zijn ook vrienden vriendin en mm. uh, uh, we zochten elkaar eigen muzikaal ook eigenlijk best wel op. En we zijn eigenlijk samen begonnen met schrijven. en mm.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 Maar ik ga ervan uit dat hij ook wel op die EP komt te staan, dus. Uh... Ja, dat is inderdaad het uh, vierde liedje. Ja, zie je, dat is mooi, want dan hoef ik dat, uh, dan hoef ik hem niet uh, los nog een keer aan te schaffen en dan kan ik hem gewoon op de EP meenemen. Uh, dus uh, ja, zo werkt dat dan. En uh, deze die, die gaat uh, het uh, voorlopig even dan even doen, geloof ik toch? Die we zo dadelijk uh, gaan draaien. Ja, ja, klopt inderdaad. Ja. hebben ja. ja, het minste, wij hebben, we hebben eigenlijk. Uh... Uh, we houden ook heel erg van fotografie en, en, en filmen, zeg maar, en dan mm. namelijk video, die vindt het leuk om te doen en we maken ook onze eigen clips. Mm. En voor Part of zijn wij, we zijn afgelopen zomer, uh, we houden ook ontzettend van uit op uittrekken, mm. en zijn we in de Franse Alpen geweest. En tijdens een hike die we deden, waren eigenlijk, vonden de camera wel bij ons, eigenlijk voor gewoon mooie foto's, maar mm. omdat het zo mooi uitzag was. En we wilden daar gewoon mee, uh, hebben we daar eigenlijk uh, Sporthaan, de, de clip uh, van Pardever gefilmd. Hm. En, uh, en die komt uh, volgende week uit. En, uh, en vandaar dat ik dat vandaag nou, misschien zo leuk om deze alvast te laten horen aan.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 Uh, is lekker popklimaat uh, doorgaans. Kijk, de Zaan heeft wel een bepaalde uh, staat als het gaat bijvoorbeeld om de blues scene. Dus dat is iets mm. wat in Dan uh, wel bekend op staat. Uh, mm. Dat is niet precies wat wij doen natuurlijk, maar nee. het heeft dus wel een bepaalde, uh, ja, bepaalde muzikale roots uh, zitten. En mm. op zich wordt er best het een en ander gedaan. Is Zazia, het is een het poppodium de Flux, um, mm. die eigenlijk ook wel een doorstel heeft gemaakt. Mm. Um,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 Fire through my body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 De mensen moe, de muziek is op Voor vanavond, de avond voorbij Hier wel Neem me achter op je fiets Leg me dicht tegen je aan Laat dit nog even altijd doorgaan Doorgaan, doorgaan Nog even doorgaan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 Voorzien? Ja, dat is, dat is het meest sneuier, denk ik, altijd, uh, wat er dan kan gebeuren. Dan, ja, ik uh, ken ook nog iemand hier, een uh, zandwoord, die had een op een gegeven moment, als Wendy Moor die had uh, ja, we gaan een clip offline zetten en dat gebeurde precies in het weekend, dat het uh, de horeca ineens moest dicht, uh, de tenten dicht moest gooien. Ja, dan, dat, dat verzin je dus niet. Dus dat is met jullie precies hetzelfde verhaal. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja. Is dat nou niet, uh, ja, hoe zitten jullie er dan bij? Ga je dan uh, met zak en as uh, zitten? Denk het niet, hè?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 Ja, je bent ook gewoon langer uh, bij elkaar als band, dus dan um, ja, groeien je wel en de muziek wordt wat, wat gelaagder, wat breder. Hm. Het eerste album was wat punkier hm. en nu is het wat, wat ja, breder, ja. gelaagder, zit meer in.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 Ja zeker, er gebeurt wel veel. Er zijn wel um, ja, een debate is een alternatief um, ja, café, podium. Uh, we hebben er ook een tijd gerepeteerd met mm -hmm. de fans, we hebben nu onze eigen ruimte, dat is ook fijn. Ja, maar ik... ja, dan heb je echt een mooi podium waar alternatieve muziek wordt geprogrammeerd. Je hebt meerdere dingen waar uh, alternatieve muziek wordt uh, geprogrammeerd, dat is leuk. Ja, ik kan mij je uh, karga door, dat is uh, ook ja. zo'n plek. Mm -hmm. Maar dat ja, is ook, dat, ja, zijn jullie daar geweest? in kan maar dat is zo, zo gewelf, weet je. Dus... Nee, nee, daar hebben we nog nooit gespeeld. Niet? Nee, maar volgens mij is dat echt wel wat voor rustige muziek ook. Oh. Uh, dan weer te luid voor. Uh, nou ja, goed. Uh, ik denk uh, ja. dat... Uh, nou ja, een beetje... Uh, een beetje aanpassen. is gepaste setting. Is ja, een beetje spannend, ja. toch? Zo ook, ja. Ja, gewoon uh, uitproberen. Gewoon... Uh, He, een soort kamerorkestje uh, voelde je dan op een gegeven moment. Ja. Uh, ik stel me wat voor. Uh, maar goed, uh, ik weet dat Van Piekeren komt er vandaan. Uh, ik weet dat uh, daar Lisette Vink komt daar vandaan. Dus dat zijn, uh, er zitten toch nog wel wat, uh, wat mensen die daar... Uh, nou, Emile Landman bijvoorbeeld komt daar ook ja. vandaan. Dus het, uh, er, zit, uh, er zit toch wel uh, veel muziek in Utrecht, denk ik. Joe Marches, ja. om maar wat te noemen. Ja. ja. Uhm,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 So you've got flowers in your hair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 uitgebracht worden. En we gaan dus sinds lange tijd weer eens even ja, wat, wat vragen. Want dat is wel een hele lange tijd geleden... dat ik Donata nog eens een keer het een en ander gevraagd heb. De laatste keer was het, met, denk ik, met deze periode. En met No Soyo nog, toen dat net begon. Maar ze heeft dus nu ook haar eigen nieuwe single uitgebracht. We sluiten af, vrienden, met deze van Alaska.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 There's a the promised land. Is where we go, 'cause it's where we're from. Don't fill the skies, fill with birds singing my words to the beating of the mountains' heart. And when I